Putten met het NOS-journaal. Opnieuw zijn ziekenhuismedewerkers in Nederland besmet met het coronavirus. Een verpleegkundige van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven heeft het opgelopen. En ook een artsassistent van het Jeroen Bos-ziekenhuis in Den Bos. Alle patiënten met wie de twee hebben gewerkt zijn geïsoleerd. Gisteren werd ook al bekend dat een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam besmet is. President Erdogan van Turkije en de Russische president Poetin... overleggen vandaag over Idlib in Syrië. De Russen steunen Syrië, de Turken steunen de opstandelingen. Maar Moskou en Ankara hebben ook veel gezamenlijke belangen. Met het overleg in Moskou willen Erdogan en Poetin voorkomen... dat de situatie in Idlib verder uit de hand loopt. Het UWV bekijkt of het systeem waarmee fraude met uitkeringen wordt opgespoord... juridisch wel in orde is. Met de computer bekijkt het UWV bijvoorbeeld... of mensen in het buitenland onterecht een uitkering krijgen. Vorige maand verbood de rechter een ander overheidssysteem, Siri, Dat vergeleek allerlei persoonsgegevens met elkaar. En dat was volgens de rechter in strijd met de privacyregels. Nederlandse gemeenten moeten tenminste 500 kinderen opvangen die zonder familie in Griekse opvangkampen zitten. Die oproep doen stichting vluchtelingen, vluchtelingenwerk en Defensie voor Children. Ze vragen Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen om een kopgroep te vormen in wat ze noemen leiderschap en barmhartigheid. De situatie in Griekse kampen is volgens de hulporganisaties dramatisch. Oud-VN-chef de Kweljaar is overleden. Hij was 100. De Peruaan was het hoofd van de VN van 1981 tot 1991. In die periode was hij onder meer betrokken... bij het beëindigen van de acht jaar durende oorlog tussen Iran en Irak. En ook bemiddelde hij tussen Argentinië en Groot-Brittannië... na de Falklandoorlog. Het weer nog, periode met regen. In het noorden blijft het lang droog. Het wordt ongeveer zeven graden. Morgen soms een bui, maar ook zon. En ook dan een graad of zeven. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeerslijf, verkeerslijf. Dat was mooi van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met de drukte. Er staan maar een paar files en ze leveren ook nog maar ieder voor zich vijf minuten vertraging op. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Beverwijk en Knopend Velsen 4 kilometer. A27, Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Knopend Eemnes zeven. En op diezelfde A27 een stukje verder in de richting van Utrecht voor het knooppunt Rijnsweerde ook 7 kilometer. De N201 vanuit Hilversum naar Vinkeveen. Daar staat tussen Vreeland en de aansluiting met de A2 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Ger Loogman. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, het is uh, bijna. Ja, precies. Vijf over acht. Precies. Ongelooflijk, wat een timing. En je luistert naar ZFM in de morgen. Het geluid van Zandvoort. En uh, mijn naam is Ger Loogman. En ik zit hier tot tien uur. Uh, allemaal gezellige dingen voor te lezen en te doen. En uh, hopelijk uh, vind je het ook leuk. Met nieuws uit Zandvoort. Allemaal uh, leuke dingen die er gebeurd zijn en uh, die er gaan komen. Dus wat wil je allemaal nog meer? En uh, ja, het is uh, 5 uh, maart vandaag. Dus uh, ja, het begint al uh, lekker uh, lang licht te worden. En dat vind ik toch wel fijn hoor, zo in de morgen. Dat je lekker uh, een beetje mee kan kijken. En dat je wat ziet in, uh, als je wakker wordt. Hier is Alicia Keys. Bij ZFM Underdog. Maar ditmaal. Spanning en sensatie in de remix. Bij Khalid Rio. U kent hem wel. Fijne gozer die Khalid. Oude pik. was uh, Alicia Keys. Nou, niet uh, erg, heel erg gehoord, maar ze schijnt uh, ergens op de achtergrond er ook mee te maken te hebben. Je weet het niet. Oh, ze is nog bezig. Underdog heet het Vrolijke Versie. Nou, even wat uh, vrolijkers. De muziek uitgezocht door Cordraier. En, uh, nou ja, dat hoor je wel aan de oude uh, disco, van de score gek op. Er staat nog steeds te zwingen onder de douche.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 We're Me are everything. Mooie ah, tekst, mooi tekst, the real thing uit de 80, 70 jaar en zo. <hahaha>, ZFM. 10. Daar luister je naar. Bij ZFM in de morgen. En nog een Zo'n 70er disco hit. Hier is Tavares. Ah, ja, dat zeg ik. Ach, commissaris, kijk eens even of Tavares al klaar is. And it only takes a minute, girl. Hm? even een goedemorgen dames en heren. Als je net wakker bent, voor een redelijke dag. Met uh, een beetje regen, een beetje uh, grijs. Maar ja, maar ja, dat is de, dat is de tijd van het jaar. Ho oh, ho oh, oh, ho oh. ho. Ja, dat zeg ik. Nog maar tien dagen dan uh, begint de Grand Prix van Melbourne. En nog maar 59 dagen, dan begint de Grand Prix van Zandvoort. <laughs> wat een feest, wat een feest, dames en heren, appels en peren. Ja hoor, absoluut. Eén groot feest. Mm. Sfeervolle muziek. Hier is. Oh, Lori. You danced for me in wow. your bed. Nou, Alessi Brothers waren dat met O'Laurie. Je kent hem nog wel. Een tijdje geleden alweer. Tijd vliegt de Hier is so Natalie Cole. The to kiss in the rain the Cool. Ik kon ook wel een heel aardig mopje zingen hoor. Goedemorgen bij ZFM, het is zes uh, voor half negen. En dit was I miss you like crazy. <laughs> De beste plaat hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort, hier is Robin Schulz.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 Jules, met een dikke hit op dit moment. En hoe zou die heten? In your eyes volgens mij. Goedemorgen Zandvoort. We zetten met geluid van Zandvoort. Ah, weer zo'n disco uh, knijter. Hier is Alexander O'Neill en Criticize. bij ZFM in de morgen goedemorgen dames, uh, goedemorgen heren uh, wat wordt het weer, hey Google wat wordt het weer vandaag vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort met een maximum van 7 graden en een minimum van 4 het is op dit moment 5 en overwegend bewolkt nou dan weet je dat is leuk hè, dan uh, kan je in ieder geval op een andere manier zeggen: Hey Google! En er zijn de mensen thuis en gaan al die dingen af. <laughs> oh wat vervelend ben jij. Ik niet je kan helpen. Nee, dat begrijp ik. <laughs> Every rose has a thorn. Dames en heren, hier is Poison bij ZFM. 1 uh, over half, uh, alweer twee over half negen. We both lie still in the, dead of the night. zing maar even lekker door, joh. Although we both lie close together. Feel miles inside. Was I said I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried.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 Love that night of knowing what to say. Instead of making love, we both made a series. Roos heeft zijn door en denkt daar niet licht over. En we Rose Nether Thorn of Poison. Hierbij zetten hem. Goedemorgen dames en heren. Zes over half negen hier bij zetten. In En hier Shepard. We see it all through Wasn't part of the plan. It's safe to say that we'll never change. We'll always be here running. Shepherd and I, young. Nou, dat gaat mij niet meer lukken. ZFM dames en heren, het geluid van Zandvoort blijft luisteren, want het is zeker de moeite waard. En wat is er allemaal te doen uh, dit weekend? Oh, oh, oh. Wat is er allemaal te doen dit weekend? Even kijken hoor. Het, het, het, het, het, het nieuwe museum is geopend. Nieuw is geopend door de burgemeester. Permanente kunst en an, uh, antiek collectie van initiatiefnemer Jan F. van Belen en zijn partner Hans Davids. Daarom HDMS MZ. Hans Davids Zandkort. Um, um, um, Daar staat het voor. Ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt van, uh, oh leuk om te weten. Ga eens langs, kom eens kijken. Want misschien ben je er wel helemaal gek van en dan ga je nog een keer. Leuk hoor. Mooie initiatieven jongens. In ons kleine dorp. Hier is Dominique Fieke. Fieke? Fieke? Three Nights. Maar wel de Colin J. Uh, editen. Neck down to the waist, I get my feelings involved, stop returning my is het titel van dit liedje. Ja, ja, ja, ja. Pop, pop, pop, pop, pop. Zing even mee, dames en heren. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer bij ZFM. Is het fijn om te horen, ja. Lekker even kijken. van de weekend, Jazz Zand Zandvoort. In Theater De Krocht met Joke Bruis om half drie. Ga er eens lekker langs. Hartstikke leuk, hoor. Ze kan niet alleen acteren, ze kan ook bijzonder fijn zingen. En ze is echt een jazz dame, jazz Jazz En ook veel jazz te horen bij ZFM natuurlijk Op zondag en op zaterdag En uh, in de avond ook nog geloof ik Ja Allemaal bij ZFM dames en heren En uh, hier is Yvonne Enneman Enneman Hoi hey, Yvonne Hoe is het met je? Gaat het goed? Ga je nog zingen? Ja dan hou je het uh, alleen maar bij een gitaristje. Hup, aan je werk. Nou, oh, het zal wel niks worden. Swing even mee. Kwart voor tien. Negen. Sorry, sorry. <laughs> je.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 Opeens bij ZFM. 7 minuten 37 seconden lang. Tijd om een kopje koffie te nemen. En zo werkt dat dan. Het is uh, 8 voor uh, 9. Hier bij ZFM. Het lijkt wel een oude discotheek hier. Heb je gisteren nog even gekeken naar... Uh, of geluisterd naar uh, de Formule 1. De achtcilinder die uh, mag verstappen over het... ...over het uh, circuit heeft gejaagd... ...als eerste, als opening van het nieuwe circuit... ...en hij was er uiterst enthousiast over. Goed om te horen, goed om te horen. Ze vroegen ze nog van... Uh, de de denk, je de ...denk je dat het lastig wordt om in te halen? Ze zeiden, nou hopelijk hoef ik helemaal niemand in te halen. <laughs> Wat een helm. Ja, zo werkt het, dames en heren. Hier is Major Harris. U kent hem wel and all my life. Zfm. Goedemorgen, dames en heren. bijna 9 uur. En dit is de laatste plaat. Oh nee, het is geen plaat. Het is een villetje. noemen ze dat? Wat noemen ze een villetje. En eh, na het filletje krijgen we nieuws en bier en verkeer. Dus eh, wat dat betreft eh, komt het helemaal goed. En wij zijn weer terug... Na 9 uur. Oh, nog één stukje. Heel klein, heel klein gitaartje van uh, Bibi. 15 seconden. Oeh, dat is goede muziek. Dat is fijn. Nog even. Na al die enorme disco. Maar niet zo lang hoor. Tot na het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.